ZFN wens jullie allemaal fijne dagen en een voorspoedige start. Anouk Thijssen met het NOS-journaal. In de Oostenrijkse plaats am amzee is een Nederlandse skileraar van 18 om het leven gekomen. Hij was vlak voor de jaarwisseling alleen gaan skiën. Toen hij vanochtend niet kwam opdagen, werd alarm geslagen. De hulpdiensten vonden de Nederlander op een steil terrein op bijna 1200 meter hoogte. Hoe de skileraar om het leven is gekomen, is nog niet duidelijk. Tijdens de jaarwisseling is meer geweld gebruikt tegen agenten, brandtermensen en ambulancepersoneel. Volgens minister Opstelten waren er in totaal 8400 incidenten. Dat is bijna een kwart meer dan vorig jaar. Zo werden 108 agenten belaagd, 27 meer dan vorig jaar. De gevallen waren wel minder ernstig. Opstelte zegt dat dat komt doordat de hulpdiensten adequaat optraden. De politie heeft alles bij elkaar, ruim 800 aanhoudingen verricht. Een stijging van 12%.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 Het weer, regen en motregen, aan zee waait een krachtige wind. In de loop van de nacht trekt de regen weg. Morgen overdag af en toe zon, maar ook enkele buien. De komende dagen blijft het wisselvallig. Temperatuur tussen de 8 tot 11 graden. Dit was het NOS-journaal. Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het. En jij beleeft het. Sneeuw. Sneeuw. Sneeuw. Warmte. Warmte. Warmte. Kerst. Kerst. Zie. Dit is Kerst met ZFM Met nu nu. Peaceful Radio. Luisteraars, welkom terug bij Peaceful Radio Show 956 hier op ZFM Zandvoort. Nog een uurtje nieuwheidsmuziek hier op je eigen lokale radio. En we beginnen met Figmantas Baleficius met zijn nieuwe CD, Wishes. Peaceful Radio kan je volgen op zijn eigen website, peacefulradio.eu. Heel veel luisterplezier.